Ik word altijd hartstikke vrolijk van uh, dit uh, nummer uit de jaren 60 van Keith West. Een excerpt from a teenage opera. En misschien jij ook wel. Daarom uh, weer eens in de show hier bij GoFim de Zondagmorgen van Go. In het tweede gedeelte van de show. Fijn dat je me gezelschap houdt, ook uh, dit uur. Uh, ik hoop dat je het bij me uithoudt. Lijkt me wel zo gezellig, want uh, dan zitten we niet hier voor de kats in viool uh, lekkere muziek te brengen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go Muziek hebben we onder andere van, jawel, Greenfield Cook. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf bij ons, blijf bij Go! Broken too, I thought we'd never get through. I even couldn't hear my cries. Son was lying near me. I said, both it's gonna be I saw he was asleep, his fear was gone His eyes burst to red and I remembered what I said And I said, easy, boy, boy was wel grappig. Vroeger had je twee vakbondsleiders, die heette Groeneveld en Kook. En uh, ja, toen kwam er opeens een duo die uh, de naam Greenfield en Kook Greenfield gebruikte. Dat is wel apart. Ja, toch waren geen vakbosleiders, maar wel geweldige muzikanten. Je hoorde ze samen met Easy Boy en Drive Buddy en de Master Mixers in Swing the Mood. Straks over een nou, kwartiertje of zo. Een reportage van Jeroen van Gent. Wel een interessante hoor trouwens. Want hij gaat het hebben over ouderwetse gerechten. En je ziet ze tegenwoordig regelmatig in een supermarkt. Maar je ziet ook op televisie dat ze bij van die televisieprogramma's hele oude gerechten klaarmaken. En daarom kwam hij met de vraag. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Vroeger, want ja, vroeger aten we natuurlijk andere dingen. Nou ja, welke gerechten de mensen voor oog hebben, dat hoor je straks over ongeveer een kwartier hier bij GoVem. Een nummer dat twee jaar geleden uitkwam van Ed Sheeran, Bad Habits. Nou, ik vind het geen slechte gewoonte hoor, als hij dit soort nummers maakt. Nee, echt niet. Wel lekker, op de zondagmorgen. Verder Virgil Girl Sharky en A Good Heart. Kijk even naar de agenda van uh, M. We zien dat er vandaag een uh, ja, activiteit is in Emma Damp. Dus interessant. Uh, verder zomerlopen kan de komende dagen. Uh, de AV de Wielingen organiseert dat. En lezen en zingen met boekfiets. Komt er ook aan. En ambachtelijk weekend volgend uh, weekend. Aanstaande zaterdag alweer. Wil je meer weten over wat er allemaal te doen valt in onze regio. Ga dan naar onze website. www.go-rtv.nl www.go-rtv.nl Daar vind je alle informatie over wat er te doen is in onze regio. Dus doen hè. Want uh, ja.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 jawel, dat was ze weer eens hoor, geweldig een uh, mooie antieke um, Tina Charles natuurlijk met uh, I love to love en daarvoor hoorde je ook een klassieker uit België natuurlijk uh, Adamo en vous permettez monsieur goed tijd voor de reportage van Jeroen Vergent zoals altijd op zondag soms komen oude en vergeten gerechten weer terug, je ziet het trouwens op televisie hè? Uh, televisieprogramma's gaan over oude gerechten soms hartstikke leuk en je ziet ze ook in de supermarkt je ziet ze ook plots verschijnen in restaurants. Opeens bij u op tafel misschien. Geuren en smaken van een zeker verleden, zou je kunnen zeggen. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op en vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Dat is zo mooi. Boerenkool. Ja, boerenkool. Ja, met worst. Ja. Uh, eet u het nog wel eens? Heel soms. In de winter wel eens een keer. Doe, maar het is... het is niet mijn lievelingsgerecht. Nee, hoor. maar net zegt dus nee, wat... Nee, niet mijn lievelingsgerecht. <laughs> je bent nog jong, maar toch, welk gerecht doet jij denken aan vroeger? Welk gerecht uh... doet jij denken aan vroeger? Misschien van een oma? Een uh, stampot eigenlijk. Ja? Ja. Altijd eten wat de pot schaft. Jeetje. Ja. Oh, dat is haché. Haché? Ja. Oma's haché. Oma's haché. Ja. ja, nee, klopt. Ja, maar uh... je maakt het nog wel eens, maar niet meer zo als... Vroeger stond echt uren op en dat, ja, uh, dat doen we niet meer. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Uh, Draaitjesvlees van ja. mijn oma. Oh, echt? Ja. ja. Ah. <laughs> ja. Uh, je, zeg maar. Ja, Draaitjesvlees, de lapjes. Uh, Juist, ja, lekker. Uh, nooit meer gemaakt. Ja, thuis natuurlijk wel, maar toch, toch wel. het is van vroeger, zegt je, toch? Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar bedoel, maakt u het nooit meer? ja zeker wel. zeker wel. Toch wel. Maar ja, niet volgens Oma's recept, want die hebben we niet meer. <laughs> oh dat, dat smaakte toch anders? Ja, smaakt anders, hè. Kunt u dat nog omschrijven? Wat was dat? Of zit er gewoon heel veel herinneringen aan vast? Zoiets misschien? Nou, dat het urenlang ze zo'n pruttel altijd. Ja. ochtends werd het opgezet en s'avonds uh, ja. werd het gegeten. Ja, Tegenwoordig echt doen we dat urenlang, de hele dag. Ja, Ja, klopt Nee. Het, is, het, is wel, het is iets van vroeger, maar niet per se iets positiefs. Zeg maar um, nou, toch lekker genoeg om het af en toe nog een keer te eten. Af en toe een keer te... Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En smaakt het dan ook zo als vroeger? Um, nee, niet echt. Nee, nee, maar ik denk dat het vroeger ook beter klaargemaakt werd dan ik het doe nu. Oh. Ja, ik denk dat ik het wat makkelijker doe. Uh, dat was uw moeder dan of ja vader, ja, ja. ja klopt, ja, ja, klopt. Okay. Ja, ja, wat zou ja, ze ja. dan gedaan hebben ja. nou in ieder geval verse aardappelen oh. <laughs> en ik als ik het doe doe ik het met puree dus dat is wat minder uh, oh. ja even snel ja. oké okay. ja. nou ja maar toch, ja. Toch, toch, ja. toch een beetje een gevoel van vroeger maar toch een beetje een gevoel van vroeger oké okay. dat betekent eigenlijk dat je het zelf dus niet maakt dan een stampot eh, nee, eigenlijk niet nee eigenlijk niet en welke want je hebt natuurlijk heel veel stampots andijvenstampot andijvenstampot Stampot, heerlijk, de simpelste. Oké. Okay. Welk gerecht doet u aan vroeger denken? Uh, stampot Rauw en stampot, ja, stampot Rauw en Rauw en Maakt u het nog wel eens? Soms, soms. Toch wel? Niet heel vaak, maar nog wel eens. ja. Gekookte aardappelen doen me ook aan vroeger denken. Uh -huh. Dat maak ik ook nooit. Niet echt, nee. <laughs> Oké. Okay. En wat is er voor in de plaats eigenlijk dan? Uh, meer Aziatisch. Aziatisch? Ja, of uh, Italiaans. Ja. Wel ja. lekker. Barbecue? Ja, ook. Ook goed. Ja. En is dat van thuis of van de oma ofzelf, of zo? Dus van, van thuis. Van thuis, ja zeker. Van thuis. Komt okay. van thuis van mijn moeder. Eet je überhaupt nog wel aardappels? Zeker. Toch zeker, wel? Zeker, tuurlijk. Ook geen eens... patat, hè? Patat, ja. Patat is ook aardappel. Ja, oké, okay, dat is waar. Okay. ja Wie maakte dat vroeger? Moeder, vader? Familie? Ja, moeders voornamelijk. Ja. En nu vaders voornamelijk. Ja, ja, ja. Laat het u het een man of zo maken? Of? Ja, ja, ja. Ik kook niet graag. Dus oh. uh, die kookt. Ja. Die kookt. Ja. En dan en komt dat idee van hem om dan nog eens een keer stampel te maken? Of doet u dat? Nee, ja, dat doe ik dan wel. Dat is dat uw idee ik. Ja, dan? Ja, dat is wel mijn idee. En lijkt het een beetje? Soms. Niet altijd. Op vroeger? Ja. Welk gerecht doet u denken aan vroeger? Ja. Salade. Salade? Ja. Okay. Wat voor gerecht denkt u aan vro vroeger? Ja. Nou ja, eigenlijk wel gewoon Hollands stamppot. Ja. Dat doet me denken aan vroeger. Oké, okay. dat impliceert dat u het niet maakt? Of nooit eet meer? Of... Nou, niet veel meer. Okay. Ik heb nu een Turkse man. Ah, dat is het. Oké. Okay. Nou, ja, wat, wat, wat voor gerecht maakt u uw moeder vroeger klaar wat u nooit meer klaarmaakt? Ik denk meer rijst. Ja, ja dat, dat aten we wel vroeger vaak, tegenwoordig dat uh, ja. eten we niet zo vaak meer. Jawel, altijd. Als, ja, we, als we naar mijn ouders gaan eten we het wel weer. Ja, ja. Maar, maar niet bij mij, Nee. niet, niet, niet echt. Dus Kijk. wanneer we dat weer eten, dan moet ik weer aan uh, vroeger denken. Maakt, maakt u dat zelf wel eens? Kunt u terug zijn gerechten maken? Ik heb het wel een paar keer geprobeerd, alleen het lukt me heel moeilijk. Dat, dat is toch wel een kunst, vind ik. Oh, kunst ook ja, ja, ja. ja, het is niet ja. makkelijk om het uh, te doen. Het, je moet het percentage, je moet allemaal natuurlijk. Hè. Uh, ja. En het gerecht van je moeder, wat ze al jaren doet, dat is toch een bepaald smaak wat erin zit. En hetzelfde percentage, dat kan jij zelf niet... Uh... Nee. Nog niet, maar misschien lukt het wel een keer. Uh, Zit dat er niet meer in? Uh, nee, nou echt rundvlees, ja dat zullen vlees, je doet het wel, eens maar niet, niet echt meer, zoals we vroeger natuurlijk uh, onze moeders en de oma's deden. Dat, uh, nee. dat smaakt dus niet meer. Iets korter, iets korter allemaal. Je hebt al minder. Te, ja, ja, die <laughs> mensen hadden natuurlijk altijd van de wereld. Ja, ja, ja, ja. En nu gun je, je, je hebt het wel, maar je gunt het jezelf niet meer. Een ja, die heb ik nog ergens in de schuur, ja. Dat is ideaal, omdat ja, ze er Ja, dat ze, de, sinds, sinds nu zeiden ze weer van, die kan je ook wel weer eens voor de dag gaan halen. Slow cooking. Ja, juist. Ja, nee. Nou, wie weet, wie weet. Gaat je nog eens een keer maken, ja? Ja, wie weet. Ik maak het wel eens, maar niet zo. Nee, nee, nee. Niet, niet meer zo Nee, hoor. Okay. Ik, ik, ik vind het wel heel belangrijk dat er aan tafel gewoon gezonde dingen op tafel liggen. Maar, nou... Of het ook echt gezond is, dat weet ik ook niet. Hè? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nee. Rijst, rijst is niet slecht in ieder geval. Nou, nou, ja, dat ligt er ook een beetje aan wat voor rijst. Je hebt zilvervliesrijst en je hebt normale rijst natuurlijk. Okay, ja. Maar ze maakt het ook wel wat vet, hè, eerlijk is eerlijk. Dus, dus, dus, te veel. En zout ook eigenlijk, maar in restaurants heb je dat ook hoor, dat het veel met uh, ja, zout en vet. Is. Het ja. smaakt wel lekker, ja. alleen je moet het niet te vaak eten, vind ik. Dus maar, ze maakt heel vaak gezond eten en dat weten uh, dat oh. we. Maar, okay. okay. maar Stelmpond, bent u nog van plan om te gaan doen? Ja, soms doe ik het wel, want oh. ik geef, de meiden vinden het ook best wel lekker. Maar toch, als ik aan een gerecht denk van vroeger, dan komt dat wel het eerst naar boven denk ik. En welke? Ja, de boerenkool. Boerenkool? Ja. Maar dat kunt u uw man waarschijnlijk niet voorzetten, Turks. Nou, hij vindt het best oké, okay. maar het is niet favoriet, hè? boerenkool met, met worst. Met dan. Heerlijk, wel? Uh, jawel, jawel. jawel, jawel. Ja. <laughs> en daarom boerenkool of iets anders smaakt Ze heeft ook, uh, hoe noem je dat? Dus haar hand heeft een bepaald... Uh, dus ze doet het met liefde. Oh, ik, dat het oh ja, dat is de belangrijkste ingrediënt. Ja, dus het smaakt me wel. Ik dank u wel voor de antwoord. Ik geef een briefje mee van het programma, dan weet u waarin terechtkomt. Oh ja. Ziet u er ook in? Nou, Hartstikke bedankt. Dank u wel. Hè. Dank u. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, wij noemden het hoekentakkenmuziek. Nee, niet dat het takkenmuziek is, maar gewoon hoekentakken, hè? Kingston Town, je hoorde UB40 met reggae natuurlijk en dat heeft een beetje dat hoekentakken geluid. Hè? Verder hoorde je Gary Brooker, No More Fear of Flying hier bij GoFM. En Gary Brooker, die kennen we natuurlijk ook van A Wider Shade of Pale. Je weet wel van Proco Herm van heel, heel lang geleden. En hij heeft echt prachtige rocknummers gemaakt. En ik draaide het nummer speciaal voor Jeroen van Gent als beloning voor zijn mooie reportage deze morgen weer bij GoFM. Tijd voor Verstaanbare Taal van Bluff. Mooi deze. Luister mee naar Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel. Wachten straten op bewoners of voorbijgangers van ver. Waar ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet Gooi je de stad, mijn hemelse verslaving friends run up with my car I'm gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping. Dat is wat we natuurlijk delen zo behopen. Lazy Sunny Afternoon. Tja, ik ben uh, opeens aan het bedenken dat we alweer twee derde van de schoolvakantie erop hebben. zitten nog twee weetjes en dan is het uh, weer voorbij. Dan gaat het normale leven weer uh, zijn eigen gang. Hmm. Gaat snel, hè? ongelooflijk. Het is niet anders. Bluff, bluff, sorry. En Eliades Achua hoorde je met Hemingway hier in de show die al aardig op zijn einde loopt. En ik heb nog een hele reeks prachtige nummers klaarstaan. Maar het is altijd te veel. Het is niet anders. Maar deze wilde ik je toch niet onthouden. Earth, Wind and Fire. Fantasy. Dat was het weer voor vandaag deze aflevering van de zondagmorgen van Girlfam. Earth, Wind and Fire sloopt het af, zou je bijna zeggen. Nou, niet helemaal, maar wel met een prachtig nummer Fantasy uit 1978, zo lang geleden alweer. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was. Volgende week zondag zit ik hier weer om een uur of tien en ik hoop dan dat jij er ook weer bij bent. En uh, dan gaan we weer lekker plaatjes draaien voor je. Mooie antieke herinneringen en ook een paar, uh, nou, gewoon uh, leuke nummers van nu. Dat dus. Ik wens je nog een hele fijne dag bij GoVem. En blijf bij ons, want we hebben niet alleen de lekkerste muziek... maar ook gewoon de juiste informatie voor je uit de regio. Dus blijf lekker afgestemd op GoVem. Ik wens je nog een mooie dag en tot besluit van deze show... toch wel iets heel vrolijks komen en lambada. Mooi dag!